9 uur, Maud Schreurs met het NWS-journaal. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. Volgens de partij verdwijnt geld regelmatig in zakken van bemiddelingsbureaus... in plaats van dat het gaat naar goede zorg. RTL Nieuws meldt dat de partij samen met andere organisaties... een plan heeft opgesteld dat fraude moet tegengaan. De Nederlandse zorgautoriteit riep eerder ook al op... geschommel met pgb's aan te pakken. Feyenoord heeft voor de dertiende keer de beker gewonnen... In de Kuip werd AZ met 3-0 verslagen. Het eerste doelpunt werd na een klein half uur gemaakt door Jurgensen. Na-Rus scoorde van Persie en Toornstra maakte de derde goal in blessuretijd. Feyenoord wordt morgenmiddag gehuldigd in de Kuip. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer veel hardlopers in de problemen gekomen. Ze deden mee aan een stratenloop en raakten oververhit. De hulpdiensten konden het aantal hitteslachtoffers niet meer aan...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 De vertelling is een initiatief van Nederland Zoemt... een project van meerdere organisaties. Die maken zich zorgen om de wilde bij. De helft van de bijna 360 soorten is bedreigd... terwijl 80 procent van de gewassen afhankelijk is van bestuiving door bijen. Het weer in het oosten nog kans op buien met onweer, hagel en windstoten... maar die trekken later vanavond het land uit. Vannacht droog bij zo'n 11 graden. Morgen geregeld zon en bij een stevige westenwind wordt het 12 tot 17 graden.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 Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies, anycoindirect.eu NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Jair Stijn. Goedenavond, welkom bij Radiodoc. Straks om tien over half tien, deel drie van de podcast Pavel de Poolse Plukker. Maar eerst een prachtige radiodocumentaire die ik jaren terug voor het eerst hoorde... in klein gezelschap op een zomerse dag als deze bij Kaarslicht. Luistert u naar een tijdloos verhaal, een liefdesverhaal eigenlijk... over één man, Kees, zijn vrouw en de hond. Het is een documentaire van Marije Schuurman-Hes, getiteld De Hondenherfenis. Het is mijn manier om met die honden om te gaan. Nou, de andere honden die ja, alles loopt los natuurlijk hier. Wat zo op je aflicht bij mij blijft kleven ofzo. Uh, nou, in eerste instantie vind ik dat eng. Dat, ja, dat, dat weet ik, nou, daar heb ik niet uh, geleerd hoe daar goed mee om te gaan. Ik heb me laten vertellen, ik weet het helemaal niet... dat, uh, ja, van een foto weet ik dat, dat wij thuis een hondje hebben gehad... en dat dat hondje ooit mij gebeten heeft... toen ik, weet ik wat, twee of drie of vier was. Maar sindsdien ben ik gewoon bang van honden. Ik ben, nou ja, kijk uit, ik vertrouw ze niet. Ik, uh, ik heb er in Frankrijk kilometers voor omgelopen... omdat er een hond op de weg stond... Weet je wel, een looptocht. En uh, ja, daar staat een hond. Dan moet ik een andere route zoeken. En, uh... en hier ook. Ik steek over als er een hond loopt. Zeker als die losloopt. Dan uh, vind ik dat eng. met Marjolein, die heeft in uh, 98 kanker gekregen. En toen ze van de eerste kanker genezen was... het was heel ernstig, en, uh, maar ze kwam er goed uit. Ja, nou, dan krijgt het leven een ander perspectief. En, ja, we hebben natuurlijk gepraat van... God, zullen we een wereldreis gaan maken? Zullen we... Uh, ja, nu we weten dat, ons, dat de tijd beperkt is, wat, wat ga je dan doen? Ja, dingen doen die, uh, die we steeds uitgesteld hebben. Nieuwe stoelen kopen of zoiets. God, wat zou je nou graag willen? Ik zou ontzettend graag uh, ja, toch wel een hond willen. Nou, Doen natuurlijk. Dat, ja. daar, daar kom ik wel overheen. We zijn bij het asiel geweest en ze wilden wel een vorige hond... Niet zo'n uh, keffertje of zo, gewoon een, een hond, een, een, een flinke maat. Maar met zo'n osielhond lopen daar, ik zeg, nou, dat, dat vind ik toch wel eng. En toen, eigenlijk pas na een jaar zoeken, zij vooral zoeken op internet, toen is het toch een, een pup geworden. Nou, dat durfde ik wel. Daar heb ik mee op schoot gezeten in de trein. Hij kwam uit de Achterhoek of zo een prachtige Labrador En die, die, die kleine Labradors, dat is helemaal vertederend. En, uh... en ik ben daarmee op cursus geweest. Afgezien van het feit dat zij toch minder mobiel was... was het voor mij natuurlijk hartstikke goed. Die pubcursus heeft mij hartstikke goed gedaan. Van zo gaan honden met elkaar om en zo. Nou, met dat hondje durfde ik wel te lopen. En we hebben de, de test gehaald en... Uh... Geen vliegtuigen, hè? want we hebben... de wind staat goed. Dan komen ze van de andere kant aan vliegen. En anders heb ik er totaal geen last van. Ik vind het nog mooie gezicht ook zo laag als ze overkomen. Zeker nog aan de andere kant van het bos. Nu hoor je dus alleen maar de snelwegen rondom. Een zoom zit erin. Eigenlijk vanaf het begin ben ik degene geweest die het, uh, het meeste ermee gewandeld heeft. En eerlijk gezegd, ja, als ik s'morgens stond had uitgelaten. dan. kwam ik meestal zagerij nog terug. Zo van, hij heeft weer daar tegenaan geplast. En uh, er zijn mensen die de raam open doen en zeggen... die hond die mag daar niet op het gras poepen. En dan krijg ik allemaal vliegen hier binnen. En fijn, iedere keer was het eigenlijk... ik werd daar niet vrolijk van. Maar ja, ik heb mezelf afgesproken. Ja, dat zag je reinigen. Dat, dat heeft ook geen zin. Thuiskomen en zeggen, god, god, wat was het weer vervelend. Dus dat, nou, dat heb ik ingeslikt. Ik rookte niet meer, maar als compensatie voor het honduitlaten... stak ik tijdens het honduitlaten een checkie op. Dat het... Nou, zo ging het goed. Neem jij maar je stok. zitten twee extra's En het heet de hele brutale vogels te zijn, maar ze zijn ondergeschikt aan de kraaien. En ik heb uh, goedkoop stukken kaas en de restjes kaas en, uh, en die zijn ze in minieme blokjes gesneden. Ik bedoel, als je een boterham uh, geeft, dan vliegen ze weg met een boterham. Maar hier uh, voor deze minuscule stukjes doen ze een moord. Er werd uh, gezonde voeding gemaakt van allemaal groenten. En uh, zo'n aparte mixer gekocht. En zo standaard waar Bilbo uit kon eten. Dat hij niet helemaal op de, op de grond hoefde te eten. Maar vooral die, uh, die maaltijdbereiding, dat was gewoon een middagwerk. En dan we lag weer voor uh, twee weken, drie weken in de vries. Vlees, groenten in een, in een juiste mix en zo. Zij heeft daar uh, de hart op kunnen halen. Dus ik kreeg alleen maar uh, vechtsvoer. We konden toen betalen, maar ik moet zeggen dat ik ja, wel zag... dat dat een dure liefhebberij was... Gewoon een hond op optimale wijze. Er moesten natuurlijk manden zijn, er moesten lappen zijn, kussens voor de hond. Ja, het was ook compensatie natuurlijk toch. Voor, want die genezing van die kanker, dat was maar voorlopig. Dus er kwam weer ziekenhuisbezoek sowieso. Er is, er is altijd controle, dus je blijft altijd afhankelijk. Dat is wat me het meest is bijgebleven. Het ziekenhuis bepaalt of je gezond bent of niet. Ook al zou je je prima voelen. dan zijn het de onderzoeken die uitmaken. Uh, of je wel gezond bent. En toen moest er. Uh, ja, het was zo zielig, één hondje. Dus dat. Ja, na een half jaar. begon dat eigenlijk al. Wat zou het leuk zijn als er nog eentje bij kwam? Nou, twee honden, zeg. Maar toen kregen we er een, een kleine labrador bij... als verjaardagscadeautje voor de hond op zijn eerste verjaardag. Alsof die dat weet. Alle kinderen kijken natuurlijk. Weer en dan nog zo'n blonde ook. Hè. We, we hadden een zwarte, die Bilbo is zwart. En daar kwam zo'n klein blondje bij. Wat schattig, wat geweldig. Als ik het van tevoren geweten had... had ik helemaal ja, niet over een tweede nagedacht... Maar ik dacht, uh, zij leest al die boekjes... en zij heeft alle informatie uh, met anderen erover op het internet. Ja, er zijn onwaarschijnlijk veel forums over, over honden. En, over, uh, en de boeken kwamen natuurlijk ook binnen. Maar zo kon ze alsnog voor haar hond zorgen. Dat was, uh, en zij, ja, ze was, was gek met dat beest ook. En met die tweede, uh, minstens zo, zo, van hebben we twee honden... Het was ook een plaatje. Het, was, het is echt een plaatje. Alleen die, uh, ja, die tweede hond die had iets aan zijn poot. Ook erg. Uh, wij ermee naar de, naar de dokter. Loopt hij niet een beetje mank? En daar werd uh, geconstateerd uh, dat zijn ellepijp iets langer was als uh, spaakbeen of, of iets dergelijks. En dat zouden dus ze even opereren. En toen moest het arme beest moest drie maanden uh, binnen blijven. In een bedje, in de kamer of in een, uh, in een bench. Maar we hadden uh, een apart kinderledikantje in de kamer gezet. <kijkt> en toen die andere poot moest, een, nou. Vonden we toch te zielig voor die hond. En uh, hebben we de andere poot niet gedaan. Andere dokter geweest. Kapitalen aan uitgegeven. Tenminste, ja. Ja, het, het geld was er dus. Maar als dat er niet geweest was, had je dat nooit kunnen doen. Het is, het is uh, heel duur. Maar die operatie die is ook mislukt. Het kraakbeen is, uh, is verwijderd of uh, verdwenen. En het is nooit meer teruggekomen, dus die hond die loopt zichtbaar mank. We zijn wel blij dat we die andere poot niet... volgens dokter Voorschrift ook hebben laten doen. En toen was er een speciale dokter van fysiotherapie en weet ik wat. Die hond moet veel zwemmen. Nou ja, dus die ook mee naar het bos, ondanks het feit dat hij een beetje mank liep. En dus ik dan met twee honden naar het bos. Het Amsterdamse bos... Voor de keizer. Zo. Goed gedaan. Ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Uh, ik werkte gewoon overdag. Dus ik moest. Uh, ja, smiddags daarvoor terugkomen. En dan. Uh, ja, was ik twee, drie uur. In dat bos. Dus dan moet ik uh, s'avonds uh, werken, moet ik op een andere tijd werken. Dus dat, dat verschoof gewoon. Maar toen was het echt zes middagen. Zondags kun je beter niet in het bos komen. Dan zijn allemaal zondagsrijders noem ik dat. Uh, ja, mensen die een hondje optillen als je langskomt. Of het hondje gaat één keer per week. Maar de andere zes dagen uh, ging ik trouw naar het bos. Gewoon uh, alle dagen, alle dagen. Ik vond dat een behoorlijke belasting. Maar ik denk als ik dat niet hartstikke leuk ga vinden... dan, dan red ik het helemaal niet. Nou, toen ben ik echt van het, van het Amsterdamse bos gaan houden. Ben ik daar foto's gaan maken. En nou, ik heb dat eigenlijk omgedraaid in... Uh, ik ga lekker elke middag naar het bos. En de honden mogen mee. En die lopen maar achter mij aan... En dat bos, dat was natuurlijk ook ja, vrijheid. Ik bedoel, ik heb die honden niet aan de lijn en uh, die zoeken haar eigen weg. Ik hoef ze niet te roepen, ze zoeken mij maar op. En, uh, nou, zo heb ik het opgelost. En tot, ja, dat hartstikke tot mijn tevredenheid, tot, uh, tot dit moment toe. Ik kan het bos niet meer missen. Dus gaan de honden mee. En die, ja, die, die honden die moeten ook, want anders lopen ze alleen maar een beetje aan de lijn in de buurt. Was de ja, ik heb, geloof ik, 30 tot 40 plekken waar ik, als ik er langs kom of speciaal langs ga, een foto maken. Omdat ik weet uit het vorig jaar hoe het eruit zag: dat het zo mooi was, dat het opvallend mooi was. Dat de herfstkleuren hartstikke goed zijn. Nou, dan wil ik het hele jaar rond hebben. Ja, nu doe ik het een jaar of zes. En nu pak ik uh, 2003 terug en denk, hé, wie je toen zag het er zo nog uit. Kijk, er is die kap geweest, daar is, nou zit er, komt er een beetje ontwikkeling in de foto's vanaf het eerste jaar. Dus is dat nog meer het doel dan uh, laten zien dat er zomer, winter en herfst bestaat? En daarom hou ik het vol. Het is ook veel te leuk om te doen. En ik was wel... Natuurlijk in het Amsterdamse bos geweest, maar ik weet dat ik de, de, de eerste keer, wat lichter, 147 kilometer aan paden. En het streven was gewoon om al die paden gezien te hebben, maar ik ben de nodige keren verdwaald en later teruggekomen. Ik moest ook vanaf dat moment een mobieltje meenemen, omdat het anders Heel onduidelijk was. Uh, waar blijft hij? hij is, normaal is hij binnen twee uur terug. En hij is nu al drieënhalf uur weg of zo. Ja, nou, dat, dat illustreert eigenlijk. Uh, de lol die ik had om inderdaad naar de bos te gaan. En dan kwam het eten ook netjes op tijd. Ik bloosde thuiskomen, konden ze zo uh, hun maal nemen. Ik denk dat. Uh, na anderhalf jaar. toen. Uh, ja wilde Marjolein toch wel een hondje erbij. Ja, ook door de contacten op het uh, web. Het is toch hartstikke gezellig met die honden. Onze kinderen waren, ja, waren er nog eentje thuis van de vijf. Nou, in die zin paste dat wel. Maar mij paste dat absoluut niet. Een derde hond. Nou, daar heb ik van gezegd dat, ik, nou, dat, nou, dat dat een grens overging. Maar Marjolein had verzonnen... Dat was heel mooi. Een tijdelijk hondje. Kees, we kunnen een tijdelijk hondje nemen. Hoe zit, hoe zit dat dan, een tijdelijk hondje? Nou, er zitten allemaal uh, zielige honden in uh, Griekenland, in Spanje... en. Uh, en die worden hierheen gehaald en die gaan wij dan een beetje socialiseren. En dan zetten we dat op het web en dan uh, zo werkt dat. En dan komen er mensen kijken en als dat geschikte baasjes zijn, dan uh, gaat hij daar naartoe. En dat is uh, dus een hele betrouwbare stichting. Die honden blijven ook eigendom van die stichting. Maar zo af en toe kunnen wij dan een uh, tijdelijk hondje nemen. Nou, en inderdaad, na, ik denk na twee jaar, kwam het eerste uh, tijdelijke hondje hier. Nou, ik, ik, de, ik de kamer uit, de deur uit, een vreemd hondje binnen, uh, Grieks hondje, Lacta. Nou, wat moeten we daar nou mee? En ik, ja, dat is een nieuwe hond en dat is, is een volwassen hond. En ik, nou, ik vind dat eng, dus ik moet daar gewoon langzaam aan wennen. Met Vooral met uh, snoepjes geven en weet ik wat, als die dan op me afkomt. Nou, oké. Okay. Nou, ik wend langzaam langzaamaan. Die hond zit hier twee weken. Ja, het is toch ook belangrijk dat die hond uh, luistert... en uh, ja, uh, uitgelaten kan worden mee naar het bos. maar Marjolein liep meestal de rondjes met die, met die nieuwe hondjes... de rondjes uh, rond het huis. Maar het zou toch ook wel mooi zijn als die mee naar het bos ging. Ja... Ik denk, ja, dat is, dat is geen pup. Die, die, die is niet met mij opgegroeid. En ik met zo'n vreemde hond naar het bos. Oké, okay. aan een lange lijn. Uh, eerst een keertje mee. Steeds aan de lijn. En weer terug in de bus. En weer terug naar huis. Zo werkt dat, lacta En, uh, nou, de tweede keer ook nog. En toen dat hele spannende moment... om zo'n vreemde hond los te laten. Ja, dat was dubbel spannend. Als ik hem dan weer terug had en die drie honden zaten weer in de bus, dan belde ik van. Het is gelukt! Ik kom eraan. Dat hondje heeft hier vijf weken gezeten, en uh, nou dan komen er mensen en uh, dat hondje dat is inderdaad geplaatst zoals dat heet. Nou, dat wordt doorgegeven aan de stichting. Nou, dat is een goede actie geweest. Die zijn we kwijt. Gewoon weer met, met twee honden. Ja, van de week liep ik ook hier. Ik kwam er kwam daar een, een hond uitlaten. En dan gaat mijn Bilbo, die gaat grommen. Nou, ik weet begot God niet wat dat betekent. Dus ik loop gewoon hier uh, eroverheen om die groep te ontwijken. En ik denk, dubbel uh, gaan we mee? Ik, ik weet bij God niet waarom hij dat doet. En ik, ja, ik, ik vind dat doodangstig. Waarom ga jij? Ga jij? is de goed zo, zelf. Gaat hij lopen grommen? Ja, en tegen die hond zeggen, hou op. Of... Uh, Kom mee roep ik dan en dan, uh, dan steekt hij over. Maar hij gaat gewoon naar, wel naar die hond toe en uh, naar die groep en uh, er gebeurt verder niks. Ik maak me bang voor niks. Ja maar Kees, ik zag op het internet dat er, er komt weer een vliegtuig aan komt uh, met hondjes. Of wij er ook eentje willen nemen. Nou, zo uh, kwam er een ander hond. Totaal ander beest. Misschien wel uit Spanje, ik weet het niet. En Marjolein zat trouw elke avond. Achter de computer. Ik had een nieuwe gekocht, zodat we niet mekaar uh, in de weg zaten. En zij uh, nou, pikte er al eentje uit. Er kwamen gegevens uit, uit Griekenland. En dan, nou, dan werd er weer een hondje bezorgd. Nou, ik weer de deur uit. Jeetje, wat eng. Ja, we moesten ook nog oppassen. Dat hondje moest natuurlijk niet thuis zitten... als ik terugkwam uit het bos met mijn eigen honden. Dat hondje moest dan... Nou ja, gewoon dierenpsychologie. Ik had daar niet zoveel verstand van. Maar dat hondje stond dan buiten. En dan kwamen mijn honden eraan. Die zeiden, god, wat ben jij voor een beest? Maar ja, ik heb twee... Of ik. Zo noem ik dat nu natuurlijk. Ik heb twee labradors. Dat zijn twee goedzakken en... Uh, die vinden alles best. En een hondje erbij, dat is ook goed. en uh, Als ze me niet uit mijn uh, bakken eten. nou Dat viel me eigenlijk hartstikke mee hoe dat ging. Hoe mijn honden daarop reageerden. Maar die, die leefde haar eigen leven. Ja, en die andere hondjes, die, die zich aan. Maar er kwam dus uh, weer een ander hondje. Ja, daar zit een knots van de organisatie achter. We hadden bij de... Die eruit, want je begrijpt, het bleef niet bij het tweede hondje. Toen die weer weg was, kwam er weer een nieuwe. De volgende kwam met een kleine overlap, hadden we er twee tegelijk. Want die ene zijn we toch al bijna kwijt. Ja, het, het grote moment was dat er... Ja, er zijn nu twee hondjes tegelijk. Want die zijn onafscheidelijk. Mogen er twee hondjes? Ja, ik weet nog dat ik zei... Nou, prima, ja, het zal wel nodig zijn. Ja, als dat vliegtuig er is, dan... ja. Nou, dan twee hondjes. Maar dan hebben we natuurlijk daarna twee weken of twee maanden niks. Het ligt eraan hoe lang die hondjes zijn. Dan hebben we er nu één keer veel. En dan is het gewoon weer even... Nou, van die rust is het nooit gekomen. Het waren voortaan werden twee hondjes. Drie hondjes. Die gingen ook mee naar het bos. En hondjes, er waren bakbeesten bij. Er, waren... er zat van alles bij. En in het bos bestaat de regel dat je met niet meer als vijf honden mag wandelen. Maar geheid dat ik natuurlijk met een volle bak vijf honden in de bus... niet weet hoe die beesten zich gedragen, uh, een schermpje tussen de stoel en de bak erachter... dat die honden niet... Ja, die zijn geen autorijden gewend. En die moest nog aan de lijn en die moest ook aan de lijn en die mocht los... Nu herinner ik me dat dat keer voor keer gewoon hartstikke spannend was. Juni 2005. Precies een jaar nadat ze gezegd hadden van... Uh... Mevrouw, als er nog iets aan de hand is, hoeft u hier niet in het AMC terug te komen. Nou ja, dat was ja, de, de meest ernstige boodschap die je kunt krijgen. En toen ja, zijn we in de onzekerheid. Vanaf dat moment was er de, de, de zekerheid dat het niet over zou gaan. En de onzekerheid was alleen nog wanneer, ja, wat ze nou bedoelde. Hoe lang dat zou duren. En heel raar, dat, tenminste, dat noteerde ik ergens. Dat heeft nog negen maanden geduurd voordat ze echt zei van het, uh, dit gaat niet meer en dat gaat niet meer. Ik moet pijn stress hebben. Ik moet Dus eigenlijk, ja dat was zoiets als uh, negen maanden zwanger van de dood. Hier moet ik eventjes... Het staat achter de Heuberg, die kun je net zien. Heel klein. Het groeit steeds verder dicht. Het groeit elk jaar verder dicht natuurlijk ook. En sommigen zie je er helemaal niks van. Er is het één groene wand. Maar daar zie je de kap van de Heuberg. En dat is een prachtig deurkijk. Daarom passeer ik deze brug niet zonder een foto te maken. Ik ging ook naar een vaste plek en daar hield ik uh, pauze. En mijn honden die waren er zo aan gewend dat uh, ja, ze vonden het vervelend als honden andere honden zich met mijn rugzak bemoeiden. Nou, daar hebben ze wel eens naar gesnauwd. Maar voor de rest zijn het zulke goedzakken: zulke geweldige goedzakken. Maar het is nog zo dat ik nu mensen waarschuw van. Uh, ja, mijn honden verdedigen die tas, komen niet in de buurt en er zijn. Ja, twee verschillende reacties. Van, Hou je honden dan in godsnaam aan de lijn. En u moet uw rugzakteiling neerzetten. En die plek is niet van jou. En, en er zijn ook mensen en die zeggen... Ja, dat moet mijn hond dan maar niet doen. Die leert dat wel. En uh, nou, twee totaal verschillende reacties. Maar ik neem altijd het zekere voor het onzekere. Ik, wil, ik ben ontzettend bang voor hondenruzies. Dat eigenlijk is... Is het dat veel meer als dat ik bang ben dat een hond mij aanvalt of zo? Maar. Dat ze elkaar niet. Uh, ja, ik heb zo'n zo beeld van die bijten elkaar. Ja, maar dit is nog nooit gebeurd. Enge dingen, nee. Ja, er is wel. Ik neem een grote hond mee naar het bos. Aan de lijn, aan de lijn. De keer daarna. Aan de lijn. En dan luistert hij goed genoeg. Ja, nou, ik laat hem los. En die is toch zo blij. En die sprint en die sprint. Heel op het grote, grote speelweide. In de winter natuurlijk. En die komt op me afstieren. Nou, ik denk dat dat moet op de foto. Er moesten ook nog mooie foto's voor het web gemaakt worden. Dus, nou, mijn hond in volle draf. En die heeft me daar zo gemeen ondersteboven gelopen... dat ik mijn broek op om te kijken of mijn botten er niet door staken. En, nou ja, goed, ik ben weer op de been gekomen. Die botten staken er niet door... De dokter geweest, dat heeft een jaartje geduurd. En dat is allemaal goed gekomen. Maar ja, als je het over enge dingen hebt, honden kwijt zijn. Werkelijk, ja, een uur, uh, anderhalf uur honden kwijt zijn. En met vijf honden lopen, dat betekent dat je constant loopt te tellen... van één, twee, drie, waar is die andere nou? Oh. En na nou, twee uur, tweeënhalf uur, nou, gaat alles weer de bus in. Even bellen naar huis. Nou, en hier staat voor 500 eten klaar. Uh, en voor die hondjes die hier achtergebleven zijn, want ja, dat had geen maat meer. De, de nood was zo hoog van die aanvoer van dieren dat uh, ja, we moesten natuurlijk ook ons portie doen. Ja, dat het even. Uit eruit alsof ze er nog door gaan. Die sloot. Ik bedoel, het is nog geen uh, stevige ijsvlakte. En voor de honden is er nee water en ja water. Nee water. Dan, daar stroomt het niet. Dan worden ze pikzwart. Ja, als het hoog zomer is, dan houdt ze daar ook niet uit. Als het, voor deze honden, als het warmer is, 18 graden, dan vinden ze het veel te warm. Dan helpt mijn... Nee, water, ook niks. Bilbo, nee, water. Uh, totaal hebben we er... Dat was een keurige administratie. Totaal hebben we er uh, 70 gehad. En Marjolein heeft dat uh, tot het tot het allerlaatste eind uh, volgehouden. Toen zij... Uh, ja... echt wist dat het einde eraan kwam. En toen hebben we, heeft ze uh, minder honden genomen. <laughs> maar we hadden hier nog eentje. Schat van een hondje. Maar doods en doodsbang. Als ik de kamer inging, dan ging dat hondje eruit. En uh, dat heeft ze een half jaar volgehouden. Die heeft hier meer dan een jaar gezeten. En die heeft ook Marjolein overleefd. Dus toen zat ik achter het scherm om uh, dat hondje een plek te geven. Ja, we zochten een hele prikkelvrije plek. Wat dat hondje meegemaakt heeft, weet je natuurlijk toch niet. Maar het is zeer gelukkig op de Prinsengracht terechtgekomen. En nog steeds een bang hondje, maar die mensen zijn er eigenlijk gelukkig mee. Dus... Het werd een soort levensvervulling. En natuurlijk ook de, de contacten... die gingen niet alleen maar meer over de dieren... gingen natuurlijk ook over de gezondheid... en gingen ook over hoe het ervoor stond. Maar goed, dat, dat speelde zich allemaal af uh, achter die computer. Ik had daar niet zoveel weet van. Ik merkte dat eigenlijk pas toen uh, Marjolein overleed... of de laatste weken, het ging slechter... Nou, er kwamen meer en meer kaarten van mensen die ik het niet kende... Nou, toen Marjolein was overleden, moest hij het raam eruit halen... omdat er een bloemstuk kwam van het Forum. 150 mensen die hadden bijgedragen aan een bloemstuk. Nou, dat, ja, dat kon hier niet door het halletje. Dat kon ook niet in de begrafenisauto. Nou, daar moest een vrachtautootje voor komen. En op de begrafenis van Marjolein ja, zag ik een heleboel gezichten van mensen die, die ik niet kende. Oh, je bent zo... Ja, wij zijn van, die, van die, die hondenclub en we zijn van die hondenclub en we zijn van die stichting... en we zijn van... Ja, dat was een hele bijzondere gewaarwording. En toen besefte ik eigenlijk ook pas... ja, wat dat betekend had. Die mensen konden dat... ja, de een beter als de ander... heel duidelijk verwoorden... dat Marjolein daar een hele vaste plek in had... Uh, ingenomen. Een hele bijzondere plek had ingenomen. En... Nou, ik denk niet alleen door de ziekte, maar ook, ook door ja, de manier waarop ze adviezen gaf. En uh, plaatsing, uh, zich met de plaatsing bemoeide en met uh, de gang van zaken bemoeide. Maar het gebeurde allemaal ja, uh, gewoon achter die computer. Heel, heel bijzonder. Ja, ik heb al die mensen ook niet ja, persoonlijk kunnen bedanken. Ik heb uh, ja, eigenlijk met, met wijd open ogen gestaan... en ja, beseft uh, welke betekenis uh, dat gehad had. En op, op, op alle kinderen maakte dat natuurlijk ook een enorme indruk. En sindsdien... Uh, ja, ja, ja. Heb ik twee honden, zijn het mijn honden en zeggen mensen... God, wat leuk dat u altijd met uw honden loopt en zo. Dat ziet er zo vertrouwd uit en zo. Maar ja... Ik, euh... <hijst> ik zal geen nieuwe hond nemen als deze honden er niet meer zijn. En hoe oud wordt een labrador? Een jaar of twaalf. Kan veertien worden. Ik ben op de helft. En ze hebben het niet slecht, denk ik. Ze hebben het totaal niet slecht. Alleen, honden is niet mijn ambitie. Misschien is het wel gezond voor mij dat ik gewoon... twee, drie keer per dag de deur uit moet. Uh, ik denk dat ik naar het bos blijf gaan, ook als ik geen honden meer heb. Maar nou, nu zoek je er toch makkelijke plek voor. Zo van, hey, We zijn al twee dagen niet geweest, nou moeten we toch hoog nodig naar het bos en zo. Maar goed, ik ga er naartoe om foto's te maken en zij lopen lekker mee. En zwemmen. We zwemmen het hele jaar door. Ja, het zijn prachtige beesten. Kom eens door. Even niet in de weg staan. Zo. Die twee bomen. Eén, twee bomen naast elkaar. Ik vind dat ook zo'n prachtig symbool. Die, die twee bomen die allebei ja, eigenlijk de helft hebben ingeleverd. En bijna één boom vormen. Nu zie je het niet. Zomers is het één Eén bladeren kroon. En nu zie je nog dat er twee bomen zijn. En dat ze aan de binnenkant minder takken hebben. Nou, dat staat symbool voor ja, hoe mensen met elkaar omgaan, samen gelukkig worden, allebei wat inleveren, uh, er prachtig bij staan. En die foto's heb ik inderdaad ook voor uh, bij het overlijden, na het overlijden van Marjolein gebruikt. Gewoon als een hele mooie. Maar dan staan ze in zomer en winter en in uh, 15 foto's op een rij. Maar dat vind ik, ja, ik vind het een prachtig symbool. Ja, dat is liefde. U hoorde De hondenerfenis van Marije schuurman -Hes. Deze documentaire werd eerder uitgezonden in 2009, toen we nog Holland Dok Radio heten. De eindredactie was in handen van Marvel Straat, Techniek Arno Peters. En met Kees gaat het trouwens goed. Kleinkinderen in plaats van honden houden hem nu van de straat en daar beleeft hij veel plezier aan. Een tijdje geleden paste hij een weekje op het hondje van zijn dochter. En dat riep veel herinneringen op. Maar, zoals hij zelf zei, de aandrang om zelf weer een hond te nemen bleef ver van mij. Wilt u reageren? Vinden we altijd erg fijn. Stuur dan een e-mail naar redactie.npodoc.nl We zijn ook reuzen likebaar op Facebook. Waar u onder andere voorproefjes van de documentaires kunt beluisteren. En voelt u, voelt u een haast niet te bedwingen neiging om over ons te twitteren? Kan natuurlijk altijd voorkomen. Doe dat dan met de hashtag RadioDocNL. Radio Doc met Jair Stijn. Tijd voor een nieuwe aflevering van onze podcast, Pavel de Poolse Plukker. Waarin we een Poolse komkommerplukker in Friesland volgen. Vorige week hoorden we hoe Pavel een huis met zeven anderen deelde. in het Friese gehucht Wijnaldum. en eigenlijk nauwelijks contact had met zijn buren. Deze week gaan we met Pavel mee naar Polen. Het is kerstmis en er zijn er in Nederland weinig groenten te plukken. En bovendien, in het katholieke land viert iedereen dit feest met familie en vrienden. Zelfs de Poolse vrachtwagenchauffeurs, uitgewaaid over heel Europa... Rusland en de Oekraïne, proberen voor kerst bij hun gezin te zijn. Grijs. Heel grijs. En niks aan. Nou, dan was ik in Auschwitz, maar ik bedoel, Krakau. Alles was grijs. De straat was grijs. De, de huizen waren grijs. De, de, gewoon, nou, niks aan. Ik kan me voorstellen dat ze deze kant op komen. <laughs> ja, ja. ja, het is hier een stuk mooier. Mag ik je aan niemand voorstellen... Mijn naam is Paweł Borowicz ik kom uit uh, East Poland. Hij plukt komkommers in Friesland, maar vroeger woonde en werkte hij in Polen. Ik werk in een grote fabriek en ik krijg een salaris van 350 euro per maand en ik start een job naar een baan in andere plaats. Yeah, Voor kerst is hij terug in Radzin Poplaski, de plek van zijn jeugd. Als mijn trein aankomt sneeuwt het zachtjes op het kleine verlaten station. Voor dan heb je het zelf mogelijk ontworreid voorbie. Hallo ik weet je klaar bent. Je me me Ik weet niet wat er met me is, maar ik ben een beetje te lang. Ik zet mijn schoenen op mijn voeten. En. Wacht voor me, ik zal met je to je met je. Ik ben Maartje Duin. En je luistert naar deel 3 van de podcast Pavel de Poolse Plukker. Met vaste hand stuurt Pavel zijn oude BMW naar het centrum. We bevinden ons ten noorden van Lublin, en niet ver van de Wit-Russische grens. Just like you see, this is a very small city. Yeah, we we go to the end and we already come back. And uh, I I'm not really sure you already recognize that we don't build houses that close like like you build in the Holland. Uh, Pavel is hier nu een paar dagen, maar met zijn hoofd zit hij nog in Friesland. I, I miss that place ik heb hier geen Ik heb hier years een paar jaar and en ik begon mijn leven in the Holland. En voor mij is het veel meer huis dan hier. Pavel laat me de enige toeristische trekpleister van het stadje zien. Het 18e-eeuwse Rococo paleis. Dus we gaan daar om het paleis te zien. Het is twee keer verwoest. In de eerste wereldoorlog door de Russen, in de tweede door de nazi's. Over daar. In de park. Yeah. Nu staat het weer overeind, maar het hout van de vensters is verrot en de gele verf is afgebladderd. When I was child, I played here. We run away around the park. When I got a serious bicycle, I lose my pedal. Yeah, from from my bicycle over there. Ja. Yeah. I, I remember this. And I come back to my father with the crying. Yeah, I heb my bike. Yeah, but my father told me, don't worry, I fix for you. This is not a problem. Verderop is een klein winkelcentrum. Met een bloemenwinkel, een traditioneel restaurant en een sigarenboer. Eh, uh, a comele, met mijn whisker? Een comele. Tak, tak. Tak, tak, tak. Dank je. wel. Bedankt voor het We have a lot of small store around. Yeah, very private. is most of all store and yeah they don't hire a lot of people. Yeah, just family people. Op straat lopen dames met bontkragen en prikken boodschappenmandjes. Like you see on the street, you see, uh, most of all, they are old people. The young people, they run away because we don't have any perspective in this city. This city doesn't grow up. They're building the store, but they don't build a, a new house for making a family to, to settle down, and uh, they don't build any fabric, no opportunity to have a job here. That's why we already migrated. Pavel had getwijfeld of hij mij hier moest ontvangen. Hij is niet echt trots op deze plek. Ook van de achtergrond van zijn Poolse collega-plukkers weet hij weinig. Ze praat daar niet over. In my opinion, this is a little bit rude to ask them where you come from, why you live it, why you are here, not there. Ja, voor veel mensen is dit een moeilijke vraag. Ze moeten veranderen, ze moeten immigranten zijn om een betere perspectief voor hun leven te vinden. Het is een heel sad situation. Uh, om die reden ben ik ook niet welkom bij zijn ouders thuis. Uh, uh, Hier is niets voor haar te zien, hebben ze Pawel laten weten. They think it is very bad idea, uh, to having interview met Maar Pawel geeft me, nu ik er toch ben, de grand tour door zijn verleden. Oh, uh, We passeren een grijs appartementenblok. Toen ik jong was, leefden we hier. Twee kamers, één bathroom en kitchen. We leven hier met with with de grootpapa's. Van uh, mijn vader side. Ja, en dit is onze eerste school. Ja, en ik drijf op de bicycle, het was niet zo ver, zoals je ziet. Paul is 31. What did you do after that? Hij ging van school in 2004, toen Polen lid werd van de Europese Unie. Sindsdien plantte hij een bos in Zweden, reed met een vrachtwagen door Rusland. Toch dacht hij aanvankelijk nog dat hij een toekomst in Polen had. When the border was open, all everybody talking about be a farmer, then you can be somebody. Yeah, like you see, we have a lot of fields, yeah, a lot of land. ja yeah, at that moment, European Union give us some money for a growing. And I think maybe this is a good direction for, for others. My grandparents, they have a small land and, yeah, maybe I put potato over there and, then yeah, maybe it will be some kind of business. But later I, I realize in this direction uh, I don't see any future. If you have a lot of land, then, yeah, it's good. But if you have just only... Als hectare or something like that, then you don't have too much perspective for earn your money to, yeah, to making your money. We hebben Ratsin Potlaski even achter ons gelaten. En rijden tussen velden met stoppelakkers en langs ondoordringbaar naaldwoud. Alles is bedekt met een dun laagje sneeuw. There we have a lot of beautiful forest around here. Well, I, I hear it a few months ago, uh, the collecting a mushroom in the forest, it is not legal in the Holland. They belongs to the king. It is true? Because uh, in the Poland, uh, you, if you are boring and where is the time the, the mushrooms they growing in the forest, everybody can go and pick up the the mushrooms. But I hear that it, it is not, not legal. In je If you find some kind of treasure in, in your land... then you must report this and give it back to the, to the king. Okay. Terug in het stadje stoppen we in een buurt met gele flatgebouwen. Naast de modernistische kolos van een kerk. Pavel wijst naar een balkon met knipperende kerstverlichting. Uh, my best vriend, maar uh, nu he's out out of the border he's a truck driver oh. een trapportaal leidt naar de flat van Patricia de vrouw van Pavels beste vriend. Anders maar wat ja normaal. This is yeah everybody wants to have more money before the christmas yeah. Hun vijfde kind is net geboren en ze hebben Pauw als peetvader gevraagd. De flat is bont gedecoreerd in een combinatie van zebraprint en fuchsia. Op een plank staat een foto van paus Johannes Paulus II... De nationale trots naar wie ook Pablo is vernoemd. De verwarming staat hoog en Patricia's kinderen hebben zomerkleren aan. Ja. Patricia, een hoogblonde voormalig kapster heeft gemengde gevoelens over het werk van haar man als vrachtwagenchauffeur. Ze vertelt het met een blik op haar oudste dochter. One month ago, she was um, every day she was uh, ask about uh, daddy. Where is daddy? When come, came back, she crying in night. And um, I know that um, he have to uh, work uh, in jako um, Kerovca work at the driver uh, because we're building a house and we need the money. <laughs> But if we finish this um, house, I uh, talk to him to standing at home <laughs> every day. Because it is very, very uh, difficult, stressful just... and for, for children especially. <laughs> Het is donker en koud als we hier buiten staan. Pablo zet zijn capuchon op. I'm a little bit sad because uh when I come back to Poland and visit with my friends I think I'm I'm like be a suspended at time. Yeah, I'm I'm all the time I'm single and they already have a family and they have uh children and in some kind of way they they they keep handle with the Yeah, with everything, yeah, I'm. I'm. when I look on them, I'm really proud. They're doing a good job, I think, in that small city when they don't have too much perspective. Yeah, but I, I cannot define myself here. But I don't have also the perspective. I don't have any contract. I just have only w one word. Yeah, we see on the next year. When we need you, then we call. No perspective. If I will be have everything on the paper, on the contract, yeah, I, I can uh, really uh, think about the future. Find a home and settle down, and then uh, thinking about the good relation. Yeah. I thinking about the find a Dutch girl. Yeah, it would be better to, <laughs> to settle down and also to learn the Dutch. Yeah, this is also an opportunity. Daar gaat Paul, de nacht in, met zijn rusteloze ziel onder zijn arm. Het is eind december en hij weet nog niet of er in januari in Nederland werk voor hem is. Hij zal hier met zijn ouders kerstmis vieren en met zijn vrienden proosten. Op alles wat nog komen gaat. Op een goed nieuw jaar. We luisterden naar Paul, de Poolse plukker. Een podcast van Orkater, De Lawei en Ipen Up... in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In het vierde en laatste deel zijn we weer in Friesland. Aan het begin van een nieuw plukseizoen. Welkom in One of Een van de beste on the Friesland. Dit is een heel probleemde company. Tot volgende week. Ja, yeah, alles is total anders. Ja. Yeah. Pavel de Paulse Plukker, gemaakt door Maartje Duin, techniek Arno Peters... advies Gerrit Kalsbeek, eindredactie Anton de Goede. De serie wordt gemaakt voor Radiodok en maakt onderdeel uit... van de orkatervoorstelling Lost in the Greenhouse. Die ging afgelopen donderdag in première in een kas te seksbierum. Meer informatie vindt u op lostinthegreenhouse.com. Gaat u daarheen voor kaarten, dan moet ik het teleurstellen. De hele reeks is uitverkocht. Heeft u een aflevering gemist van deze podcast? Luister hem dan terug via onze website, npoddoc.nl/radio radiodoc Of zoek om niets te missen in uw podcast-app op de podcast... dat is met K-A-S, Pavel met een B, de Poolse plukker. krijgt u de hele serie. Volgende week in Radiodoc. De textielbaron is boos. Radiomaker Jan Maarten Deurvorst had een oud-oom... die bij speciale gelegenheden de krenterige jood nadeed. Dan zette hij een pruimontje op en ging onzichtbare centjes tellen. Het maakte de vraag los, was zijn familie fout in de oorlog? En dat is een vraag met grote maatschappelijke consequenties. Want Deurvorst is nazaad van een van de zes protestantse textielfamilies... die toen de dienst uitmaakten in Twente. En dus ging Jan Maarten op onderzoek uit. In de documentaire vertellen verschillende, verschillende textielbaronnen. De meeste zijn nu in de negentig voor het eerst over de oorlogsperiode. Goed, dat dus volgende week in Radiodoc. Zometeen langs de lijn met Robert Meder...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 Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl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 A wonderful journey. Tot en met 27 mei in Singerlaren. Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuis-inwinkel. NPO Radio 1